Luc met het NOS Journaal. In de hoofdstad van Mali is een gijzeling aan de gang. Volgens onbevestigde berichten worden 170 mensen gegijzeld in een luxe hotel, 140 gasten en 30 man personeel. Er is geschoten en er zouden twee of drie doden zijn. In het Garrison Blue Hotel in Bamako waren volgens Franse media twee conferenties aan de gang. Malinese militairen waren bezig met een vergadering en er waren imams samengekomen om te spreken over terreur. Politie en leger in Mali hebben het hotel omsingeld. Wie er achter de gijzeling zit, is nog niet bekend. Minister Dijsselbloem is tevreden over de terugkeer van ABN Ambro op de beurs. Het is een mooie dag, zei Dijsselbloem voor het begin van de ministerraad. De introductieprijs van het aandeel was vastgesteld op 17,75 euro. Bij opening ging de koers omhoog naar 18,18 euro. ,18. Kritiek dat de introductiekoers te laag zou zijn, wijst Dijsselbloem van de hand. In de Verenigde Staten is de Israëlische spion Jonathan Pollard vrijgelaten. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Pollard was 30 jaar geleden door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd en zat sindsdien vast. De zaak veroorzaakte veel ophef, vooral ook omdat Amerika en Israël zeer nauwe bondgenoten zijn. Koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 3,4% duurder dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na jaren van crisis begonnen de prijzen in 2013 weer te stijgen. Die trend zet door. Deze week maakt het kadaster bekend dat er in oktober 14% meer woningen zijn verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. De man die wordt gezien als bedenker van de aanslagen in Parijs was tijdens die aanslagen in een metrostation in die stad, dat meldde Franse media. Lang werd gedacht dat Abdelhamid Abaoud in Syrië zat, maar hij zou beelden van beveiligingscamera's staan die vorige week vrijdag werden gemaakt in een metrostation. Dat was niet ver van de plek waar de zwarte auto werd gevonden, waarmee de terroristen langs cafés reden en het vuur openden op bezoekers. Het weer in het noorden enkele buien, ook wat zon, verder bewolkt. Vanavond meer buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen vooral in het westen buien, soms met hagel en veel wind. En dan wordt het 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat nu één file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Berko en Roderijs 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En zo dan... Goedemiddag, het is vrijdag, het is vandaag 20 november, het is uh, CFM lunch, Stanford lunch. Op deze uh, beroemde vrijdag, bloed heet hier in de studio, het lijkt wel een sauna hier. Heb ja. jij de kachels oog opgedraaid jij? Nee, ja, nee, ik niet. Ik had ook al zoiets van, het me als in Curaçao weer, maar ah. dan, het is hier inderdaad kerstig warm. Uh, ja. Dacht ik, jij zo'n koukleum was? Ik de nou, vrouwen, soms wel, maar uh. dit keer was het niet mijn schuld. Nee. Goed, uh, hartelijk dank en nu lukt het voor twee uur Watertoren Sport, dames heren. en heren, uh, en nu gaan we weer lunchen, ja, ah, we hebben even los, hè. He, ja. We hebben los, hè. He, ja. Gaan we los, ja. We gaan los. Zo. Dank u wel, meneer Ruckert, voor de koffie. Van presentator tot koffie, juffrouw. Het is toch wel een degradatie? <laughs> nou, koffie dan, hè? Ah, ja, koffie-jochie. Ja. ook niet in een schortje of een Nee, dat doen we nog niet de zo... regelen <laughs> Ja, hier is het vorige twee uur prachtig sportprogramma met Koen van der Heuvel. Helemaal interessante informatie. En bij uh, die gaan wij ook uh, bieden natuurlijk straks het regio nieuws. We hebben, uh, heb je ook weer een lekker? Vandaag? Lekker, lekker, lekker in antwoord. Drie ja? keer lekker. Ja? Drie, drie, keer, drie, keer, drie ja. keer lekker? Drie keer lekker. Oké. Okay. gaan we wat verloten. Dus, uh... ja, we gaan we weer wat verloten. Uh, ja, wel. Goed, en zojuist uh, bereikt ons uh, een half uurtje geleden ongeveer het, uh, het uiterst trieste bericht. Dat uh, zanger nou, uh, Arman ja. werd is overleden. Ja. Dus dan durfde iemand te zeggen: de grootste protestzanger van Nederland. Nou, dat, uh, dat ben ik toch niet met eens. Maar. Wel een man die uh, veel dingen durfde te zeggen die anderen niet zeiden, laat ik het zo zeggen. Zeker in de jaren 60. Het is 69 hij is de, of zo geworden? Hij is 69 geworden, ja. En uh, hij was natuurlijk een levensgenieter. En. Uh, hij heeft veel dingen gebruikt uh, die. Uh, nou ja. Oké, okay, spiritual, <laughs> zullen we maar zeggen. Ja. Maar hij is wel altijd zichzelf gebleven. En uh, omdat hij, uh, nou ja, als eerbetoon aan zo zometeen een drie in eentje van uh, drie van zijn prachtigste liedjes. Het is wel een jaar, dit, hè, dat 2015. Als je het eens dus goed nagaat, hoeveel, hoeveel, gaan, hoeveel bekende. Uh, mensen van betekenis er toch gegaan zijn dit jaar. Dat is Ja, bijzonder. Eind 2014 tot nu, dat, dat, zijn, dat is een echt een groot aantal. Ik vraag me af of er ooit uh, misschien een periode geweest was dat. Dat denk ik eigenlijk niet. Uh, uh, nee. Zo Zo Zoveel beroemde mensen. Uh, uh, Joe Cocker onder andere. Uh, Jacques Loes natuurlijk, van de mensen bent mijn grote vriend. Uh, en, nog, en nu weer Amant zou je bijna een beetje angstig te moeder worden als je nu achter in de bent. Oh ja. ja, wat doe je eraan? Niks. Je nee, leven alsof elke dag de laatste is, zeggen ze dan wel eens. He? Huh? alsof elke dag je laatste is. Is dat zo? Ja. Oh. Maar ik heb morgen nog zulke leuke dingen te doen. Ja, okay, je hoeft niet kapot te leven. Nee. Morgen, morgen gewoon een heerlijk concert met mijn popcorn, met mijn pop met Ja, met hè? Heerlijk. Ja, echt zo'n zin in om dat morgenavond te doen. Je zou het dus moeten meemaken. <laughs> Hoe goed dat wij zijn. Je kan toch? Je kan erbij zijn toch? He? Ja, tuurlijk. Ja. Jij ook? Ja, dat weet ik. Oh. <laughs> goed, nou, uh, we gaan uh, maar eens even lekker uh, van start met het programma. Zo dadelijk dus een 3-in-eentje van Amal. En voor eerst. Het gaat zo snel voorbij. Nou, dat maar dat mag zeggen, Gus. Dat je niet meer weet. Dat je niet meer weet. Maar nou, ik weet het nog, hoor. Waar dat? Ja, ik zit ook. Ik zit ook. Sta nu. Snel voorbij. Geluk viel mij ten deel. Het is gewoon zo gegaan. Niet dat ik er naar op zoek was. Soms kan het zo gaan. Maar ik sta bij.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 Zo Het licht in je ogen, daar zijn geen woorden voor. Waar is mijn gevoel? Laat me maar vergaan. Luister maar niet naar mij, je weet vast wel waar ik sta. That you don't know That you don't know Where oh, so you stand. It goes past. Zeg jij Zonder jou Raak ik de weg kwijt Alles gaat voorbij Zeg jij Zeg jij Het gaat inderdaad snel voorbij, hoor. Het gaat, zo snel voorbij. het gaat zo snel voorbij. Zo, het lijkt wel een hoge snelheidlijn. La la Ja, het is 20 november vandaag dames en heren. Het is vrijdag en het weekend staat nu voor de deur. Ja, ik zag vanmorgen een belletje. Die ging door het raam naar binnen. Ik zei: waarom doe je dat? Is het na nou het weekend? Dat voor de deur. Ja. Slap, flauw, tuurlijk. Oké, okay. dit is Sam Smith. How will I know? You're dead enough Oh! karakteristieke stemgeluid van de man How Will I Know 3 in 1 en hier is dus vandaag van Arman die ons vandaag is ontvallen Eens was ik bekend daarna een tijdje niks en toen was ik er zomaar weer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 Zijn geweest en ik doe gewoon mijn best, de schoenmaker en zijn bekende leest, de bekende leest. De eerste keer bekend, is een wereld van klatergoud. Je kunt het niet geloven, maar ze hebben naar je uit zitten kijken. En je krijgt een schare fans, die maar kort van je houdt. En één speel je voor de diehard en de rest die gaat gewoon weer overlijden. Oh kinderen kinders, leg die stiletto's weg Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelen Of is de mens onwetend, onnozel, verblind Door zijn materialistisch bestaan door het mis van de struggle for life die hem belet, geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou, voor een keer te overdenken waarvoor je leeft. Want het is heel wat meer dan het slijk der aarde, waarvoor men zwoeg tot men geen asem meer heeft. Blomme kinders, leg die stiladoos weg Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelen De zomer van 67 werd met bloemen getooid Nog nooit hebben zoveel kleuren de mensen gesierd en ook al heeft het bij elkaar maar een goed jaar geduurd Ik ben blij dat ik het ook heb gevierd En als ik straks weer thuis kom in mijn jungle met planten Dan voel ik een rilling door mijn ruggen gaat gaan En ik weet dat de bloemen nog steeds niet verwelkt zijn Voor die vogels die ze nog zien staan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 ik denk dat je beter kunt gaan en je moeder die doe je ook veel verdriet Als je thuiskomt, zal ze zeggen wat doe je me aan Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer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 En dat was hem dan 3-1, speciaal gewijd aan uh, de vandaag overleden uh, zanger. Uh, protestzanger wordt hij genoemd. Nou, mag voor mij, vind ik allemaal goed. Uh, Armand, dus. En uh, Armand die. Uh, oh, wacht even, dat is nou weer leuk. Oh, daar is hij weer. Hè, hè? Ik denk dat vind ik ineens de website kwijt. Ja, protestzanger Armand is, uh, is de artiestenaam van Herman George. Van, uh, ...van Leenhout. Uh, en, en die is op 69-jarige leeftijd... ...dus vandaag overleden. Dat meldt zijn platenmaatschappij... Uh, ...Top Notch... ...en Excelsior Recordings... ...Vrijdag. Um, deze De Brabantse zanger is vooral bekend... ...vanwege het nummer Ben ik te min... ...dat u dus net hoorde. Uh, dat ook nog weer in diverse remakes... ...op de markt is, maar u hoorde vandaag... ...de originele... Uh, versie. Uh, het liedje werd door de gevestigde orde als controversieel gezien, waardoor Armand uh, beschouwd werd als een protestzanger. Na het verschijnen van Ben ik te min is de carrière van Armand in de sneltreinvaart gegaan. Hij bracht uh, heel veel singles uit in de periode van 1971 tot zes albums uit. Uh, en dat liedje Ben ik te min, dat heeft eigenlijk, tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Dat heeft, dat heeft nog een ander verhaal, hè. Want... Uh, Waar het natuurlijk over gaat, dat is dat hij verkeering had met een meisje van rijke ouders. Hoor je me nog ja, ah. <laughs> ja, Sorry, ik zat helemaal mee te luisteren oh, en dus mee te lezen. Want ik had hem ook als uh, ja. item in mijn nieuws staan net. Nou, dus, het schijnt ja. dus dat hij, hij had dus verkeering toen de tijd, tenminste dat verhaal heb ik wel eens horen vertellen. Met een uh, meisje van rijke ouders. En dat was een dochter van meneer Philips. Huh? Ja, ja. En die, die meneer Philips, die moest niks van die, van die roodhaardige hippie hebben. Ja, ik kan me er ook iets bij voorstellen, hoor. Moet ik heel stiekem zeggen. Ja, maar nou, het, le het leuke verhaal komt natuurlijk nog. Het liedje Ben Ik de Bin kwam uit op het Philips-label. En het orgelje wat je hoort op de plaat is ook van Philips. Geweldig, hè? Dat is gewoon een spoel. Ja, dat, dat, dat vind ik zo mooi dan. De, de, de, het liedje gaat dus eigenlijk... Tenminste, dat heb ik wel eens horen vertellen over de dochter van... Philips in dit geval, en euh, dan, dan komt het label: het, het liedje komt origineel, dan uiteindelijk uit op het Philips label met ook nog eens een Philips orgel. Dan mag je mij ook echt een protestzanger genoemd worden, hoor. Ja, als je het zo doet, ja toch? maar goed, hij was wel toonaangevend samen, natuurlijk in die tijd, ja. in de tijd van uh, Baudouin de Groot. En en hij, dat waren natuurlijk de twee Nederlandse protestzangers. En uh, ja, blommenkinders. Dat hoorde u ook. En u hoorde ook nog een nummer Comeback. En dat was een nummer van, van, uh, van Armands nieuwste cd. Want hij heeft dit jaar nog een nieuwe cd uitgebracht. Samen met de band The Kick. Uh, een halfjaartje geleden, denk ik. Zo'n beetje. En dat nummer Comeback, dat kwam daar dus vanaf. Dus u hoorde Comeback, achtereenvolgens, van de nieuwe cd van Armand. Uh, LP ook trouwens. Dat is ook op vinyl uitgekomen. Want hij heeft ook nog in de... In de Vinyl 50 gestaan. Um, verder daarna Blommenkinders. Dat was helaas een remake. Ik kon, ik kon de originele versie uh, niet vinden. Zo gauw. Maar goed, we hebben hem toch gehoord. Blommenkinders. Natuurlijk uit de periode van de Summer of Love. He, dat iedereen um, love ins en zo. Hippies, bloemetjes in haar en... Uh, ...Wierook en noem het allemaal maar op... ...1967 zo'n ja. beetje die tijd. En uh, als laatste natuurlijk... ...zijn meest beroemde werkje... ...wat nog steeds wel eens wordt gebruikt... ...als protest om, vooral als een... ...ouders bijvoorbeeld, een toekomstige schoonzoon... ...of vriend van de dochter... ...of hoe dan ook, uh, afwijzen. Nou, dan uh, doet het liedje het nog steeds goed hoor. Dat zal ik je vertellen. Leuk, doet het, ja, doet het nog steeds goed. Ja. Het is eigenlijk gewoon een Nederlandse popklassieker geworden. Ben ik erin min van Arma. En zeggen we zeggen dan maar: uh, met respect, uh, rustredig jongen. En ga daar bij al die andere goede muzikanten die daar ergens ver weg ook zijn. Ga gewoon lekker door met muziek maken. Daar. Ja, Oké, okay. Armand. Dat zijn de couple minutes Dat part single. En dat heet That Part. Uiteraard een nummer van, uh, van een nieuwe album. Twee of Two. Oeh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetspaans. Een actiegroep die zich verzet tegen de windmolens voor de kust krijgt geld van de vijf kustgemeenten.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 Het is te gek voor woorden dat burgers moeten betalen om de landelijke overheid dwars te liggen, zegt de gemeenteraadslid uit Katwijk in de krant. Een nieuwe editie van de Winter Endurance Kampioenschappen gaat morgen 21 november van start met de Zandvoort 500. Organisatoren, Circuitpark Zandvoort en de stichting DNRT verwachten voor de Endurance Race van 117 ronden een gevarieerd en competitief startveld. Het Winter Endurance Kampioenschap, het WEK, met races in november, januari en maart... is inmiddels een begrip geworden voor elke coureur die ook in de winter wil racen. Veel bekende namen uit zowel de internationale kampioenschappen... als de DNRT, ACNN, DRDO en internationale raceseries... grijpen het Winter Endurance Kampioenschap dan ook aan... als de ideale voorbereiding op het nieuwe raceseizoen. Tijdens de Zandvoort 500 hebben alle racevinds gratis toegang tot het gehele terrein, inclusief de hoofdtribune, de paddocks en het pitsdak. Parkeren achter de hoofdtribune is mogelijk voor 6 euro per voertuig. Vanaf half 12 middags kunnen alle bezoekers ook een gratis een wandeling op de startgrid maken uh, tijdens de walk, de, de grid walk, heet dat. Zandvoort uh, zijn hond Geno is inmiddels redelijk bekend geworden. Uh, Geno is op een haarna ontsnapt aan de dood. De Akita hond die al drie jaar in het dierentehuis kennen beland zit... zou vandaag een spuitje krijgen, maar dit is uitgesteld. Geno werd drie jaar geleden naar het asiel gebracht omdat hij erg agressief was. Hij had een kind gebeten en een kat doodgebeten. Omdat hij zo'n moeilijk karakter heeft... zou het te ingewikkeld zijn om een nieuw baasje voor hem te vinden... Daarom besloot het huis Jano te laten inslapen. Vanuit het hele land wordt boedend gereageerd op de geplande dood van dit dier. Veel mensen hebben het asiel gebeld met de vraag of Jano's dood kan worden heroverwogen. En ook op Facebook komen dierenliefhebbers echt in opstand. Albert de Gelder uit Zandvoort gaat elke week een aantal keer wandelen met Jano. Hij vindt het een belachelijke keuze van het asiel. Ik heb nog nooit enige agressie meegemaakt, op dus Gelder. Gelder. Inmiddels hebben we tientallen mensen zich gemeld als nieuw baasje, waaronder ook hij zelf. Het dierentehuis laat in een reactie weten dat Jeno vandaag in ieder geval niet wordt ingeslapen... en ze zijn hard bezig met het zoeken naar een oplossing. En dan gaan we naar het weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbeeld van vandaag, 20 november... Het is ook vandaag overwegend bewolkt, maar wel aanvankelijk droog. Vanmiddag neemt geleidelijk de kans op buien toe. De wind waait uit het westen tot het noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur houdt het bij maximaal 10 graden wel voor gezien. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Deze buien nemen geleidelijk de kans op onweer toe. De wind waait vrij krachtig. En aan zee krachtig tot hard uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar waarde om 5 graden. En het weerbeeld voor morgen de 21ste. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. En deze buien kunnen vanwege de ijskoude bovenlucht... vergezeld gaan van onweer, hagel en jawel, zelfs natte sneeuw. Op 5 kilometer hoogte gaat de temperatuur ongeveer opruiden... naar zo'n 37 graden, onder 0 dus. Bij een stevige en koude noorderwind wordt het niet warmer dan 7 graden. Maar in een stevige en klusterende bui is het vanzelf enkel kouder. En straks na het volgende blokje gaan we de lange termijn ook bespreken. Sophie! Mooie plaat hoor. Toch? Echt wel. Ja. Ik moet altijd oppassen dat ik niet te lang doorga met meebrullen. Oh. <laughs> nou, vind je niet zo erg hoor, het mag best. Mag best een beetje meebrullen, vinden we helemaal niet zo erg. Nou, gelukkig. Ah, want nee, hey, het maakt het eruit? Let <laughs> op, luisteraars, je ook eens een keer brullen. Wel dus, ja. is leuk natuurlijk om dat te doen.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 Stemmen kan via de gratis CFM-app of via www.deviniljaren.webklik.nl Ik herhaal www.deviniljaren.webklik.nl Stem en help mee deze prachtige top 40 samen te stemmen. I told her that I loved her. She's not sure she the roof was pretty windy and she didn't say a word. Party downstairs. Had nothing left to do. Just me, her and the moon. I said you're You want, and you say what you say, and you follow your heart, even though it'll break sometimes.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 Uh, de, de meeste antwoorden zullen nu precies weten over wie ik het heb. Uh, de oliebollenkraam op het Raadhuisplein. Um, ik was bij hem langs geweest en ik had uitgelegd wat ons item inhield. En hij vond het direct leuk en hij heeft me een aantal zakken meegegeven waar oliebollen in kunnen. Um, en de uh, zakken kunnen gevuld worden met tien oliebollen. En die mag je dus zomaar gaan ophalen bij Harry. En het maakt niet uit welke dag of welke tijd. Het geeft geen uh, uiterste houdbaarheidsdatum of zo. Dus um, lekker met oud of juist lekker uh, dit weekend al. Keuze is aan jezelf. Um, ik ga zometeen uh, de foto van zo'n uh, zak, de winnen zak, uh, op de site zetten van Facebook. Uh, Facebook heeft uh, uh, voor ons uh, Zandvoort Lunch zeg maar, een eigen groep. En daar wordt hij neergezet. Um, ik heb al in het juttertje en zandvoet aan zee een link neergezet. Dus um, heel snel lid worden. Dit keer niet bellen naar de studio. Uh, maar um, ja, reageren onder het bericht met de zak van Harry. Dat klinkt wel heel vaag, maar het is echt zo. Dat kun je toch niet <laughs> maken? Een ja. foto van de zak van Harry? Ja, het is nou ja. echt serieus. Het Dames staat en heren, dit valt buiten verantwoording nee. van de excuseer hier, <laughs> ja. <tstst> nou ja, ja. Uh, ja, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Het is ja. een papieren zak waar de oliebollen, waar de oliebollen in gedaan kunnen worden. Ja. Nou, oké. Okay. Dus kijk op onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Luncht. En dan kunt u die foto zien. En uh, dan moet u dat eventjes daarop reageren. Ja? Mooi even doen. Dat is leuk. Ik ben nu bezig om erop te zetten. Ja. Ofzo. Ik nou. ben bezig met het berichtje schrijven, dus hij staat er heel snel op. Goed zo. Ja. Nou, we gaan er naar kijken. En toen... <laughs> het is weer zo ver, hè? Nee, het is weer nee, vrijdag. Nee, <laughs> hij doet het gewoon. Mooi. Mama. Het is wel mooi. Wat is dit mijn How did it get in?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 Want de eerste uur zit er alweer op. U hoorde Lawrence Taylor met Waiting for your love. Dat was de volgende pad. En wij gaan naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En we gaan nog een uurtje terug. natuurlijk is gezellig met onze toet en uh, mijzelf. En de laatste zak van Harry. Ja. Er zijn er al twee vergeven. Oh ja. Er en en mogen er maar drie hè? Ja, er mogen er maar Dus drie. als er een derde ja. reactie onderkomt, dan gaat uh, de aanbieding er weer af. Ah, absoluut. Doen. Zo is dat. Dus wees snel. Als u een lekkere zak oliebollen van Harry wil hebben... dan moet u heel snel zijn. Hé, hey, uh, we gaan even uh, uh, de benen weleven. strekken... en we zien elkaar zo weer terug. Gaan we doen. Gaan we doen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.